geen hulp te vragen. Bijna de helft van de Nederlanders schokte minimaal één keer per maand. Bij Defensie liggen de banen voor het oprapen, vooral voor mensen met een mbo achtergrond zoals technische monteurs, ICT'ers en koks, dat schrijft de Telegraaf. Het aantal vacatures voor die functies is afgelopen jaar explosief gestegen, en zonder die mensen kunnen de militairen aan het front hun werk niet doen, zegt Defensie. En dan, Nederland is weer een plekje gestegen op de medaillespiegel van de Olympische Spelen, Dankzij de short-track medailles van de broers Melle en Jens van het Hout. Ze wonnen zilver en brons op de 500 meter. En Team NL staat nu vijfde. Vanmiddag is de 1500 meter voor mannen Kelt Nuis, Joep Wennemars... en Tijmen Snel. Van het weer nog. Er geldt nog code geel in delen van het land door gladheid. Vanmiddag dooit het 2 tot 6 graden door oostenwind Voelt het kouder. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, dat jongens. dan de files. Waar die staan, weet Rick. Ja, die staan onder andere op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaak. 7 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht. 7 minuten. A27 Breda Gorken bij Werkenam. 8 A27 Gorken Breda bij Oosterhout. Zuid. Elf minuten. En de laatste staat 30 Barneveld Ede bij Lunteren. De vertraging...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 Ik heb een nieuw tijdstip gekregen hoor. <laughs> <laughs> Het is twee handbrak. Goedemorgen. Radio 538. I have four words for you. Turn the volume up. Dit is de 538 ochtendshow show we gaan weer eens flink tegen. Radio 538. You like I know.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 Tyla en nou Rogers, die mocht ook nog meedoen op deze plaats. Even rectificeren. Wat is er aan de hand? Ik heb net gezegd dat er een uh, fiets zou staan op de A30. Ja. <lacht> Barneveld Ede, ja, ik krijg dat door van, uh, van mijn verkeerspion. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar het blijkt dat ze daar aan het asfalteren zijn en dat die hele weg is dicht. Die is, dus, al, een dicht, die ja. is al een tijdje dicht. Dus uh, nou, die gaan we dan niet meer meenemen. Nee, asfalteren dus, is rijden. Ik vind altijd, als je een fout maakt, moet je het gewoon toegeven. maar uh, ik hoor jou bijvoorbeeld net de verkeerde jingle in starten. Ja, dat klopt ja. ja. ja. En ik ja. maar denken dat ik werk met professionals. Nee, hoor. Nee, <lacht> <lacht> nee alles behalve. <lacht> ja, nou ja. Het is altijd leuk, weet je. Iedereen maakt fout in het leven. Hè? Ja, dat is zeker. Ja, ik was net een knopje vergeten. Ja. Dat is zo, hè, als we oh, ja. toch alles op tafel leggen. Ja. Ja. Ja. Jelte, jij nog iets? Ik heb uh, vandaag nog niks fout gedaan, maar we hebben nog een lange dag te <laughs> En ik hoorde jou volgens mij net Jens van het hout zeggen. Maar... Ja. Oh. Uh, maar? Uh, wat? Het is van het woud. Van het woud. Oh, <houd. houd> De vijfde Ochtend Show. Hollen oh, wij verder ja. Dat is zo'n dag. Ja, je hebt wel eens van die dagen. Iedereen maakt fouten. Op. Ja, gebeuren Nou, We gaan nu opletten. We beloven wetenschap bij deze. Het is het hout. Ja. Maarten van Wossem reageerde bij Pau, De Wit en Mogré op de uitspraak dat hij vindt dat mensen meer kinderen moeten verwekken. vanwege de krimpende bevolking. En hij vroeg aan presentatrice Roos Mogré hoeveel kinderen zij had. maar daar was ze niet echt over te spreken. Ik heb twee kinderen. Ja, heb je nou Twee, daar heb je niet in zak aan. Ik heb er ook twee. Hoeveel hadden we er moeten hebben? Nou, zeker drie. Zeker drie. Okay. En gezien natuurlijk ook nog weer andere situaties, zou je aan vier, daar zou je verstandig aan doen. Oké, okay, mijn ouders hadden er vier, dus dat is punten okay. voor mijn ouders. Dus die hebben ze en laat het een opdracht zijn voor iedereen thuis, maar wel na de uitzending graag die biologie les. En dan hebben we dat allemaal weer even nou, opgehelderd. Het, het is nu zo laat dat ze nou nog niet begonnen zijn. Ik <lacht> ben nee, heel even wachten nog. Ja, hij roept dit al heel lang, hè, dat ja. we mensen alle meer kinderen moeten dat maken. heb nodig. Wat vind je van Maarten van Rossen. Ja, Ik mag erg graag naar hem luisteren. Hij heeft een podcast, die vind ik heel erg leuk. Vond ik heel erg leuk. Hij is de laatste tijd, hij vervalt heel erg nu steeds in hetzelfde riedeltje. Hij is boos op de VVD en die vindt dat hij deze verkiezing ook weer gekaapt oh, ja, ja. heeft. En dat is zo'n beetje iedere podcast aan het vertellen. En dan denk ik, ja, nu heb ik het wel gehoord. Nu kunnen we wel een nieuw verhaal. Maar als hij over geschiedenis gaat praten, ja, over ja, de Amerikaanse ja, president... Uh, tussen Maarten van Rossum en Johan Derksen. Helemaal nee, even oud, denk ik. Ja Nee, nou, ik... toch? Hij is toch wel ouder, Maarten? Nou, dat denk ik niet. Ja, Maarten is in de 80. Oké. Okay. Maar voor wie kies je, Maarten of Johan? Nou ja, ik mo waarom moet je kiezen? Dat hoeft toch helemaal niet, van ze allebei 82 leuk. 80 jaar. Oké. Okay. En Johan is denk ik 78? Ja, die, die zijn 80, 70. 90, ja. ja, ik ga toch voor Dirk, die is vele leuker. Ja, maar ik, ik luister niet naar Maarten Vos omdat ik dubbel van het lachen wil liggen. Maar hey. omdat hij met name als het over geschiedenis gaat, kan hij echt oh, okay. ontzettend boeiend vertellen. Ja, en okay. hij is dus met zijn kennis ook nog eens heel droog. Dus ik, uh, ik, ik schaar mij achter jou. Maarten uh, Rossem is meer natuurlijk gewoon echt de, de, de hersenen. En ja. de Johan is meer de onderbuik. En dat is beide wat okay. voor te zeggen. En dan je, beide leuk. Je zou eigenlijk een combinatie van die oh, twee moeten hebben. <laughs> ja, zo, dan krijg je een, een hele rechtse geschiedenis. <laughs> <laughs> Acteur <laughs> Teun Kelboer die stapt uit de serie Sleepers vanwege een volgens hem giftige sfeer op de set. Danny de Munk die vertelde bij RTL Tonight... dat het gevaarlijk is om meteen conclusies te verbinden aan zijn verklaring. en eh, Omdat we het verhaal nu maar van één kant hebben gehoord. Ik vind Teun een fantastische acteur. Maar ik heb ook geleerd in de ervaring dat we de feiten niet kennen. En ik vind het altijd gevaarlijk om meteen al... Hij een brengt, te geven. Nou, Hij brengt het naar buiten. En je weet nooit of daar komt hij weer, of iemand de waarheid spreekt. Dus ik, of hij de waarheid dat spreekt. Dat zou kunnen. Ja, dat ja. weet ik niet. Ik ken hem ook niet. Ja, dus ja. Ik vind het altijd levensgevaarlijk dat iedereen... Wacht even af, zeg je. Ja. Nou ja. Wacht even af, dat is de conclusie uh, die hier uh, getrokken wordt voor de mensen die het gemist ja. hebben. Uh, hij is, uh, de, ten keilbehoer, op zijn uh, Instagram nogal losgegaan, op uh, de sfeer achter de schermen bij de opnames van de serie Sleepers. Hij is mm. zo'n goede acteur. Een fantastisch acteur, ja. Maar hij... Uh, ja, is hij... de ex van Katja volgens mij toch ja, ook? Ja, maar dat zijn dan in principe vrij veel acteurs. <lacht> <lacht> dat maakt het niet u niet, zeg jij. <lacht> en nou, we hadden het net al even over Johan Derksen. Bij VI gaat het over verkeersboetes vanwege de toename van bekeuringen door de Focus Flitser. En Johan Derksen die vertelt dat hij recent nog twee uh, stevige boetes heeft ontvangen. Ik had in één maand had ik een, een snelheidsovertreding, dat was 600 euro. Oh. En ik had geparkeerd op een invalideplaats, dat oh. was 400 euro. Ja. Dat gold in jouw geval niet, begrijp ik. <lacht> ja, ik weet het niet. <lacht> Oké, okay, dus 9 over 8, goedemorgen. Dit is de Oogtent Goedemorgen. meteen maar even kijken hoe het momenteel op de weg is, Rick. 33 files en de file met de meeste vertraging nu op de A50 als Arnhem bij de Takitisbrug. Daar is de vertraging nu 19 minuten. Oké. Okay, dan in het midden en uh, zuiden van het land. Momenteel code geel. Dat heeft alles te maken met de gladheid door sneeuwval daar. Beetje voorzichtig als je daar op pad gaat. Verder vanuit het noorden een drogere dag. En uh, vanmiddag af en toe de zon die erbij komt. De temperatuur is 6 graden maximaal, maar door de wind kan het wat kouder aanvoelen vandaag. Straks nieuws over de ochtendrum. Onder andere de artiest die daar op gaat treden. Een van de en dit is de verf.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 in Oostenrijk, dus uh, zit over mij niet in. Dan gaat nee. zo... ja, het met jullie goed. Ja, ja, ja, ja hier ja, ja. gaat alles goed. We werken gewoon door. Doe voorzichtig, ja, je de... zie je paarden. Zo, zo is het. Doe voorzichtig in de sneeuw. We hebben je graag heel terug, Jan.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 altijd. Ja, het zonnetje schijnt. Uh, dus 14 maart, zet in de agenda. Zaterdagochtend, Olympisch Stadion in Amsterdam. De 5 uur de ochtendrun. Jij bent van harte welkom. En Jan Smit is er dus ook bij. Twee voor half negen in de ochtendshow. We Miley Cyrus, Flowers. We go, kind of dream that can't be so. We, we were right, built a home and it burn. Cyrus en uh, Flowers om uh, 1 over half negen in de ochtendshow van 538. En voor al die luisteraars die uh, ja, net het verhaal hebben gehoord van Aniek... over team teamen en die op de een of andere manier iets willen doen... Uh, check even de stories van uh, de 538-ochtendshow. Dat is at538-ochtendshow op Instagram. Daar vind je het linkje naar de actiepagina. En dan kun je, als je dat wilt, je steentje bijdragen. Dus uh, in de stories van onze eerste kwampagina. Hé hey Esther, wat zit er in het nieuws zo dadelijk? Ja, nou, misschien denk je wel zuinig te rijden met een uh, stekkerauto. En ik heb misschien slecht nieuws voor je dan. Want sommige auto's gebruiken wel drie keer meer brandstof... dan van tevoren wordt aangegeven. En ik geef je zo alle details.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 Shop nu bij Zalando. Ja, goedemorgen. Het is 7 over half negen. We zijn wat laat, maar dat was een goede reden... voor de update over de 538-ochtendrun. Uh, in het midden en zuiden van het land geldt code geel. Dat heeft alles te maken met de gladheid door sneeuwval. Vanuit het noorden wordt het gelukkig wel droger. Uh, de zon gaat doorbreken en het wordt maximaal 6 graden vandaag. De is Rick, waar ja. staan ze? We beginnen op de A2, Utrecht-Amsterdam bij Amstel 15 minuten. A7, Herenveen groningen bij Drachten, Centrum, 31. Dan de A12, Oberhausen-Utrecht bij Grijsward 11. A16, Breda-Rotterdam bij Zevenberg, zoek 13 minuten. A37, Knorpunt-Holsloot-Hogeveen bij Nieuwlanden 15 minuten. En Flitsers vinden we op de A6. muidenberg ledistad bij Almere 52.2. Ander op de A12, Ede-Arnhem bij Ede 119.9. Het is 8 over half negen. de hoofdpunten van het nieuws nu.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 de Nederlandse modellen zijn benaderd door een handlanger van Jeffrey Epstein. Dat heeft RTL ontdekt. Twee vrouwen bevestigen het verhaal, want hun foto's waren doorgestuurd. en dat hebben ze ontdekt in de nieuwe epstein files die uh, zijn gepubliceerd. Oh ja. Epstein-vels. Ja, Meer Epstein nieuws, want oprichter van Microsoft, Bill Gates... zou een toespraak houden op een conferentie over AI in India. Maar hij heeft op het laatste moment afgezegd... omdat zijn naam opnieuw is opgedoken in de documenten over Epstein. En Gates denkt dat zijn aanwezigheid de aandacht dan te veel afleidt. Hm. En dan plug-in hybrides, die verbruiken veel meer brandstof dan gedacht. Blijkt uit een nieuw Duits onderzoek. Sommige hybride stekkerauto's verbruiken tot 300% meer brandstof... dan fabrikanten beloven. Er wordt niet precies uitgelegd welke auto's niet zuinig zijn... maar vooral grote SUV's. En luxe auto's rijden nauwelijks elektrisch. Compacte modellen zoals de Kia Niro en de Ford Kuga... die rijden nog wel een groot deel van hun kilometer volledig elektrisch. Maar je kan, dan, je kan kiezen toch vaak? Je hebt zo'n knopje in de auto dat je kan zeggen... Van nou, ik wil elektrisch of ik wil op de verbrandingsmotor wil ik uh, rijden. Niet, ik heb gewoon uh, hij gaat van automatisch eerst elektrisch, als het er is, zoveel je hebt. Zoveel ja, maar je, je kan je het wel kiezen. Ja, Absoluut kiezen. niet. Ja, tuurlijk kan jij kiezen. Oh. Ja, jij weet niet hoe het werkt, maar hij ik weet kies... zeker dat jij kan kiezen. Je kan niet kiezen. Uh, uh, nou ja, uh, oké. Okay. hoe so, okay. okay. kan kiezen? Ja, ik weet zeker dat het kan bij jou. Ja, ik denk Volgens mij, als ook. je hem op, op de sportstand zet, gaat hij automatisch over op de verbrandingsmotor. Ja. Maar jij, jij rijdt nooit in de sportstand? Nee, nee dat ik dat heb inderdaad ja bejaarde te ja. staan. Ja. Maar jij ja, maar sportstand dat is dan helemaal niet, dat is helemaal niet uh, milieutechnisch goed. Nee, nee dat, is het, dat is het hele punt. Ja zelfs als je dus denkt heel veel elektrisch te rijden, verbruik je dus eigenlijk veel meer brandstof, dan oh. wordt balans ja, aan de die auto's zijn door die, door die accu ook een stuk zwaarder, dus zodra je op brandstof gaat ja, rijden, dan, dan verbruikt hij meer, ja, dat, dat, ook. dat was al duidelijk. toch? Ja, het mooie is, mooi is neus. bij heel veel van die auto's is het zo dat als jij je navigatiesysteem van, het, van de auto zelf gebruikt, dan ja. gaat hij kijken waar je heen rijdt, en dan zegt hij bijvoorbeeld oh, dan heb je het eerste stuk rijden in de stad, dan ga ik je elektrisch laten rijden, het middelstuk is op de snelweg, dan gaat oh. de verbrandingsmotor aan, en het laatste stuk zit je weer in de stad, en dan ga ik weer je rijden. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dus dan regelt hij het zelf. Wat dat handig. hebben veel auto's hebben dat, maar heel veel mensen gebruiken niet de navigatie die in de auto zit, maar okay. die gebruiken Google Maps of iets anders. Zit er zit zo'n irritante stem op. Op die van mijn auto. Oh. Ja, dus die gebruik ik dan maar niet. Maar je zo kan de, uh, ook kan de stem ook uitzetten? Ja, ja. Dat, is, dat is ook zo. Het is de vrouwenstem. <laughs> Ja, dat doen, hè, je weet het niet. Je bent toch beter. Je moet daar recht. Je moet pakken. <laughs> Ik zei het toch. <laughs> la la la la. la. Nog even keerden hè. Omkeren. Ja. Eerst nog even wel even voor de comments. Dus dan hier Peter Heerschop. Come on get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn the floor into a zoo. Ooh, ooh. Dank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 Dat die, het maakt niet uit. Dit blijft gewoon een geweldige plaat. Het is echt een goed liedje. Dit is als je dan toch maar, al. Uh, het is nog maar. Uh, we zitten in, uh, aan het begin nog maar van het jaar. Maar als je toch nee, op de, het, top vijf moet maken, staat deze er wel in. Ze zijn, weet je, die gasten zijn er ineens, zeg maar, die hebben een halve zomer. Ja. Ja. Ja, een half jaar geleden had nog niemand van. Maar ze maken zulke geweldige plaatsen. Echt goed. Die nieuwe ja. is ook goed. En die Andres ja, was natuurlijk het, ook al goed, is geweldig. Welzinnig. Uh, iets om in de gaten te houden in elk geval. Uh, daarvoor de nieuwe van Shakira. Nou ja, nieuw, nieuw, nieuw. Het is uh, een, eigenlijk een oud liedje in een nieuw jasje. Laat ja, het oh, zo Wakker, wakker met een nieuwe kreet Ja, zo, zo heet de plaat van Shakira. 12 voor 9. De hoogste tijd om telefoon erbij te pakken. Even bellen. We gaan bellen. Even bellen. Even bellen. Even bellen met Peter. Hallo. Hey, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we, we naderen toch een klein beetje het einde van de Olympische Winterspelen. Ja, ja. het is echt. Ga je ons missen. Nou, ik blijf gewoon bellen, dus ja, ik weet niet. Nee, maar um, ik weet niet of jullie hebben zitten kijken. Ja, maar ja natuurlijk. Het is het, het short track, oh, oh. jongens. Het short track. De, de, de aflossing bij de vrouwen. Ja. Nou, ik zei gisteren, Nederland rijdt met het team dat op ijsers met gouden randen. Nou, dat, dat, ik wist zeker dat wordt goud. Ja, toch? Jullie ook. Ja, tuurlijk. 100%. Ja, ja maar dan moet je wel blijven staan. Ja.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 Vanuit... Dat gaat prima richting de 18 die ik heb voorspeld. We gaan het volgen nog een paar dagen. Ja. Tot morgen. Tot morgen, Peter. 7 oei oei. voor 9. Dit is het ochtendshow van 5:30. Lillian Wood en de Brick. Prayer is in 4 voor 9. Het is de ochtendshow van 538 met zo dadelijk nog... want we hebben nog niet aan het zomerrad gedraaid. De vakantie die eruit gaat. Ja, en we hebben ook nog aan, die aan het andere rad gedraaid. Nee, we, en de vraag we is... gaan nu... in één uur twee keer aan een rad draaien. Ja, maar ja, dat betekent dat echt... je het moet doen. Ja, jij, oh, jij okay. krijgt het heel druk, zo ja. zometeen. Maar ja. dat is wel lekker, want dan, uh, dan ben je er in één keer vanaf ook. Sporten, oh, dat is, ja, ja, ja. ja precies. Ja. Hij is wel beweging, lekker. Uh, dus zometeen allereerst het uh, rad waar geld op staat. 538 euro als hoofdprijs. En de stem die we je zometeen uitgebreid gaan laten horen. En nu alvast eventjes, uh, voor, de, voor de vroege luisteraars... Ja. is dit alvast eventjes een sneak peek. Als je een leuke pinnen wil ik best ruilen. Nou, uh, dat is straks de stem waar we om gaan spelen. Hij is lastig vanochtend, maar ik denk wel te doen. Uh, hij is lastig te verstaan? Ja, hij is wat lastig te verstaan? Wat je nou, Artje Als je een leuke pin hebt, dan, mag je, dan wil ik hem wel ruilen. Oh, maar dat, dat duidt wel echt. Dat is nu oh, heel actueel. Je... Ja. Oh. Oh, ja. ja, nou, uh, zometeen meer. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?